En dan nog het weer. Plaatselijk komt er misbank voor. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Er staat niet veel wind en de maximum temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Betty Davis Sides Yeah, I sit, here I sit, here I dip here not many women I sit, here and I'm a nice guy but I get here I Leef het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. Er is verrekt te veel te zeggen en te liegen nog veel meer.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 You don't know.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 Let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 Oh. oh, oh. f M. I will always be